10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het was vannacht het koudst in Gelderland. Op de Veluwe bij Arnhem werd het plaatselijk min 13. In Zeeland viel het mee met de vorst. Zo schommelde de temperatuur in Vlissingen rond het vriespunt. Ook in de grote steden was het minder koud dan op het platteland. Het werd in Amsterdam bijvoorbeeld min 5 en in Rotterdam min 4 graden. Weerkundigen zeggen dat het na vanavond even afgelopen is met de kou in Nederland. Er komt een dooi aanval met sneeuw, regen en op. In de vier grote steden hebben veel dak- en thuislozen vannacht gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen te slapen. Volgens de landelijke richtlijnen van de GGD was het gisteren te koud om buiten te blijven. In Amsterdam hebben zich gisteravond 90 mensen bij de opvang gemeld. Volgens een voortvoerders zijn dat er veel voor een eerste nacht. De opvangplaatsen verwachten dat het de komende nacht nog drukker wordt. De middelbare school Groot Gooiland in Hilversum is de slechtste van Nederland, staat in een overzicht van de Volkskrant... De beste school zou het VMBO De Hoven in Gorkum zijn. VWO's, HAVO's en VMBOB's in Noord-Brabant scoren allemaal zeer goed. In de lijst is ook verwerkt in hoeverre de school iets toevoegt aan de kennis die de leerling al had voordat hij aan de school begon. De ranglijst met scholen die de afgelopen jaren in trouw verscheen is samengesteld door een hoogleraar onderwijssociologie. De Nederlandse hockeymannen zijn in Australië doorgedrongen tot de finale van het Champions Trophy toernooi. In de halve finale won Oranje met 5-2 van Pakistan. In de groepsfase hadden de Nederlandse hockeyers al met 3-1 van de Pakistanen gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat Oranje de finale haalt van het Champions Trophy. Het weer eerst zon, smiddags weer bewolking, verder plaatselijk glad door vorsten en sneeuwresten. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. Vanavond gaat het, zoals gezegd, overal dooien. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Overijssel, Gelderland, het oostelijk deel van Noord-Brabant... en in het noorden van Limburg komen misbanken voor. En in het land is het plaatsen glad toch door sneeuwresten of door bevriezing. Op de A12 richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij het oude Rijn. Daar staat 2 kilometer en er zijn drie rijstoken dicht. En op de A20 richting Gouda, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Rotterdam Centrum. Ook daar staat inmiddels twee kilometer en daar zijn twee rijstoken dicht.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 Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot-kaart. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vijf minuten over tien. Welkom terug bij de nieuwsshow. Over ruim twintig minuten is Onno Blom onze boekenheld van dienst. Wat heb je allemaal bij je? Vier boeken die allemaal gaan over kijken eigenlijk. Of ze hebben daar iets mee te maken. Uh, Joost Zwageman, Kennis is Geluk, Nieuwe hmm. Omzwervingen in de Kunst. En daarmee vergelijk ik uh, het boek van Nico Dijkshoorn. Dijkshoorn Kijkt Kunst... Een boek over, met een architect als held van Christian Weitz. Euphorie, een roman. En last but not least, de laatste nagelaten roman van Henk Berlef. Ja. Onbewaakt, ogenblik. Dat is wel bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder. Hij had gehoopt om, dat, uh, om de verschijning nog mee te maken, maar de dood... Uh, Dit was is wel niet iets af. wat nog in de kast lag? Nee, hij heeft het wel echt, uh, echt gemaakt, voor nu. Mooi. En dat blijkt ook. Daar ja. zal ik wat over vertellen. Ah, okay. Okay. Hartstikke goed. Over een minuut 20 dus. Ter kwart voor elf bejubelt Joyce Roodnat Anna Karenina, de film. En over een kwartier gaan we het hebben over een nieuwe sexy dansrage, reggaeton. En we komen dadelijk te spreken over de pijnlijke gevolgen van afscheid. Maar eerst de fiets van Mieke. Nou ja, eh... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Het is glad, het heeft gesneeuwd. Uh, voor de auto zijn er dan uh, winterbanden. Maar als je op de fiets zit, dan uh, loop je toch wel de kans dat je makkelijk onderuit gaat met die gladheid. Maar ik begreep dat er uh, iets op komst is wat dat de wereld uit gaat helpen. Want je kan binnenkort winterbanden om je fiets laten monteren. We gaan even bellen met Cesar van Rongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het uh, idee van die winterbanden? Dat je hele nieuwe banden op je fiets krijgt? Ja, het klopt. Ik heb eigenlijk uh, heel simpel gezegd uh, sneeuwkettingen voor fietsen gemaakt... die je uh, binnen een minuutje vrij eenvoudig uh, op de fiets klikt... waardoor je uh, ja, heel eenvoudig uh, weer door sneeuw en uh, zelfs over ijs kan fietsen. Ja, hoe kwam je op dat idee? Vorige winter? Vorige winter, ja. Toen uh, moest ik uh, afstuderen voor mijn uh, opleiding. En uh, nou, het was een groot probleem en dat, uh, dat wou ik graag oplossen. Ja. En eh, hoeveel meer grip heb je met zo'n band? Uh, het is wel echt uh, aanzienlijk. Ik heb, uh, zoals ik net zei, ge getest op uh, zelfs ijs en daar kun je gewoon uh, flinke bochten maken. Ik heb echt geprobeerd om onderuit te gaan, maar uh, het geeft echt een uh, goede grip. Ja. En uh, is dit deze winter al op de markt die uh, die winterband of niet? Nee, helaas nog niet. Ik ben, uh, ik ben aan het proberen om ze in uh, productie te krijgen en ik hoop dat ze volgende winter uh, te ja. Oké, okay, nou, hartstikke goed idee. En uh, ik zou zeggen, blijf ermee doorgaan. Cesar van het Ja. Op nieuwshop.nl staat een filmpje... waarop die uh, winterband voor fietsers te zien is. Goed nieuws. Klaar, Peet. Hup. Precies. De verdeling van de erfenis kan een smeltkroes van emoties... met een zeer explosief mengsel opleveren. Blijkt allemaal uit het boek Wie krijgt de gouden armband van moeder... van Elze-Marie van den Herenbeemt. En hierin schetsen de, de familietherapeut aan de hand... van allerlei buitengewoon herkenbare voorbeelden... de gevolgen van de erfenisverdeling voor de familieverhouding. Ze is bij ons de gast, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het, het is natuurlijk ook altijd uh, uh, als comedies uh, uh, dingen over erfenissen hebben... dan zie je ze binnen 30 seconden elkaar allemaal de hersens inslaan. Is dat de, de werkelijkheid? Eén uh, op de vier mensen krijgt zoveel ruzie, één op de vier families... Uh, dat ze elkaar zelfs nooit meer zien. En dat is in mijn vakgebied heel schadelijk. Ja. Hè? Als je afgesneden bent van je familie, uh, dat werkt generaties door. Dus dat boek... Het Eén komt op de ook, vier? Ja. Gaat het niet goed. En als we het over niet goed gaan hebben... dan gaat het over een kanarie als symboolwaarde. Familie over een kanarie. Mm. En nu we het over fietsen hadden, de oude fiets van vader. Ja, Drie broers hadden alles verdeeld. Huis aan de gracht, ging allemaal fantastisch. Toen kwam die fiets. En toen brak de ruzie uit. En notarissen hebben daar vaak zoiets van. Ja, ja. wat krijgen we nou? Ja, het gaat, gaat over een schemerland, het ja. gaat over een kanarie... En ik vind juist die verhalen... ja, je leest ze met tranen in je ogen. Van het lachen, maar ook van... Want nou het ja, gaat emotie. alleen maar over emotie. Nou, niet waar. <laughs> het gaat over emotie. En geld. Eh, ook. Eh, geld is ook belangrijk. Maar hier, mijn boek gaat juist over de kanarie en de schemerlamp... en die armband. Eh, Sieraden is een apart onderwerp. Zitten dicht op de huid van een moeder. Dus daar ligt heel veel gevoel bij... Maar het gaat over de liefde. Kijk, mijn boek is eigenlijk een boek over de verrekening van de liefde. Wie heeft het meest liefde gekregen, wie het minste? Zou ik een heel mooi voorbeeld geven? De favoriet van vader krijgt bij erfenisverdelen het minst. Want die heeft al zoveel gehad. Staat in mijn boek. Bea, hè, jij had pap, zei de zuster, maar ik de pen. Dus, <laughs> ja. En dan heeft Bea de mond te houden. Uh, ja, die had pap. En dat voelt ze ook wel hè, als favoriet. Maar die favorieten denken, ik heb recht op alles. Alles van mijn vader is voor mij, want ik had zoveel met hem. En dat zusje wat nooit met vader iets te bespreken had. Wat zich een beetje voelde van, die wordt opzij geschoven. Die wil juist die pen. Tuurlijk wil ze die pen. Maar waarom dan? Ja, om iets van die vader toch dichtbij je te hebben. Zo gaat het met die sieraden ook. De, dus de, de, de rekeningen worden vereffend? De rekening van de liefde wordt vereffend. Maar dan zou je zeggen... als uh, ouders uh, slim zijn... Dan, dan stellen ze alles precies op schrift... en ja. dan zorg je dat je er geen gedonder over ja. krijgt na hun dood. Ja, dat heet... Schenken met de warme hand. Hmm. Mensen zitten eindeloos stickers te plakken. Hmm. Een hey, mevrouw die zei me nog. Een jaar van tevoren, je voor komt wel eens kerstmis, binnen. Ja. Ja. Heb ik de stickers rond, roep ja. ze mij gewoon op straat. Ja. Uh, maar die stickers kunnen ook veranderd worden. Hè? Ja, je moeder is even rusten en dan verandert ah. Ah. de broer die denkt: wacht even. Die even de oranje de, sticker nou. op het schilderijtje. Precies, die, die gaan we even helemaal niet naar Maria, die gaat naar Piet. He, dus ouders zijn bang dat hun kinderen na hun dood verschrikkelijke ruzies krijgen. En daarom doen ze zo. Het meest schadelijke is als een moeder zegt, niks tegen de anderen zeggen. Die is voor jou. Maar dat gebeurt vaak. Hè? Dat gebeurt heel vaak. Heel vaak doen ouders dat. En, wie en die her... geven het van tevoren al weg en lullen ja. niet over. Nee, ja. daar gaat het om. En dan komt dus die erfenis op tafel, al die spullen. Nee, en daar is, die... is die ketting. Iedereen zwijgt. En zij durft het niet meer te zeggen. Want ze heeft hem al thuis. Gegeven. Ze heeft hem al thuis. Ja. Ze heeft hem al in dat nachtkastje liggen. En dan kan ze hem nooit meer aan. En dan kan ze hem niet aan. Ze kan hem alleen maar aan als er geen familie ja. bij de hand is. Ik hoorde van de familie, ik kreeg verhalen. Je houdt het niet voor mogelijk. En mevrouw zei: als er onverwacht gebeld wordt, dan ren ik even, dan gaat het schilderijtje onder het bed en het persisch kleedje. Want mijn zus stelt voor dat. Maar nu zie je hoe mensen. Bezig zijn met die liefde. Het is allemaal verlangen. Het is allemaal... Ik wil erbij horen. Als ik erf, hoor ik erbij. Ja, maar zo'n zo moeder die dan tegen die ene dochter zegt... Weet je wel, die armband die mag jij hebben... Die doet dat ook niet voor niks. Die heeft misschien nee. het idee van... ja, Die dochter heeft het meeste van mij gedaan. Of ja. die heeft het meeste van mij gehouden. En dat is natuurlijk ook zo. Die, die dochter Soms. heeft is geen man. Ja. En die kan nooit een armband van die man krijgen. Oh ja, zo, dat soort dat dingen. Ja. denkt die moeder... Of mijn dochter is gescheiden, die heeft wel extra nodig. Of ik heb dit kind vroeger tekort gedaan. Die is naar kostschool gegaan. Weet je wat, dan krijgt hij vast van alles. Ouders maken ook een balans op hierin. Hè? Ja. En die doen dat, maar het schadelijke is... schrijf het dan op papier, zeg dan... ik heb toen en toen de armband Doe open gegeven zaken. aan. Is dat ja. de aanbeveling ja. eigenlijk? Transparant, tot aan de theelepels aan toe. Tot aan de theelepels aan toe. Ja, maar dan hebben ze toch nog niet gedacht aan die oude kanariepiet... waar nooit iemand naar omgekeken nee, heeft... Nee. en die dan opeens een heet hangijzer wordt. Ze willen de ruzie voorkomen. En dat is heel goed van ouders. Want die denken, dat werkt generaties door. Want wat ouders ook kunnen doen, is onterven. Dat is tegenwoordig veel makkelijker. Kinderen worden dan met testament onterfd. Maar je kan ze toch niet helemaal onterven? Nee, dan kun je via de rechter kun je nog een gedeelte opvragen. Maar mensen, doen het niet. Want je straft je kind. Je straft niet alleen... Ik heb tegen mensen gezegd die bij mij kwamen... die wilden een zoon onterven... want die had een vrouw die ze niet mochten. En die was van zijn geloof gevallen. Ja. Nou word je geschrapt uit het testament. Ik heb maar één vraag gesteld. Hoe wil u herinnerd worden. Generaties na u zullen zeggen... de vrede man... die mijn vader, die mijn opa... heeft onterfd. Nou, die man die zei... we hadden hier niet moeten komen. Want die voelde al wel dat ze terug moesten naar de notaris. Ja. Want ik ben daar fel op tegen. Je kunt je kinderen niet straffen. Want al, is... heb je, al heb je oorlog met ze. Al heb je oorlog... Denk aan kinderen van gescheiden ouders. Uit het eerste huwelijk komen die heel vaak bekijker ervan af. Zo'n tweede vrouw met nieuwe kinderen woont in de, in de spullen van, van jou... zit aan, aan het bureautje van je moeder. Of heeft ineens een juweel van, van jouw moeder om. He? Dus dat is heel pijnlijk. Hè? Denk aan, wees rechtvaardig. Ja. Straf niemand af. Maar goed, in dit boek staan dus ook... Tips van hoe, hoe, je dat ja. dus kunt, hoe je ruzie kunt voorkomen en hoe ja. je dat op de beste manier dat, ja. dat af kan handelen. Ja. Want wat, je, wat jij nu net uh, naar voren brengt, die, die, uh, er zijn ontzettend veel mensen die natuurlijk voor een tweede keer, soms voor een derde keer ja. getrouwd zijn. Hoe moeten ze daar dan mee omgaan? Ja, dat alle kinderen evenveel rechten hebben. Kinderen van een eerste huwelijk hebben dezelfde rechten als een kind van een tweede, derde huwelijk. En vergeet ze niet, want die kinderen van een eerste huwelijk zien een eens vader toch. Uh, ja vertrekken met een nieuwe vrouw... en die voelen zich toch ook vaak... Uh, ja, waar is vader? En dan komen de spullen van vader... en dan komen ze bij een nieuwe vrouw... komen ze binnen en zeggen... ik wil zo vreselijk graag... die stoel van vader. Mm. Maar zie dat dan in... dat die kinderen rechten hebben. En een buitenechtelijk kind... want dat uh, komt ook nog wel eens om ja. de hoek kijken. Nou, wat fijn dat er een codicil zou zijn... Ja. voor een buitenechtelijk kind... Geef nou toe, als je het kunt, ik heb nog een kind... en die wil ik via, misschien niet via het testament... maar via een codicil toch iets geven. Weet je jullie waarom dit gaat? Het gaat natuurlijk niet om die canarie of die armband. Het gaat al over de toekomst, hè. Dat je mensen niet afsnijdt. Het gaat om dat je die conflicten, neven en nichten die elkaar niet zien... vanwege het lissie van opa en oma... Oh. Het, nee, maar het gebeurt ja. ook vaak bij... Nou, er staan ook hele mooie citaten in, in, in het boek. De, dat gaat dus ook, want je denkt misschien is dit wat overdreven. Nou, je hebt een ontzettend veel mensen die daar van alles over opgeschreven hebben. En dan blijkt dat het in de gaten klopt. Hier bijvoorbeeld een citaat van Sietse van de Zee. Mijn tantes, mijn ooms en mijn moeder hebben van kind af aan hartstochtelijk ruzie met elkaar gemaakt. Maar ze hebben nooit geleerd om zich weer te verzoenen. Een hand over het hart te strijken. Op conflict staat levenslang. Ook voor de neven en nichten van wie de meesten elkaar nooit zullen ontmoeten. Er is slechts een kort snijdt het vuur. Dit is... ja. In veel uh, uh, erfeniskwesties is er ook soms wel eens een familielid die zegt... ik hoef helemaal niks, joh. Oh, ja, dat Stel, zijn de grote de groeten. Ja, ik wil niks. Dat ja. is een apart hoofdstuk in mijn boek. Er is een uh, gevaar. Want die zeggen ik wil niks, want die willen geen ruzie. Om de lieve vrede. Of die hebben hele pijnlijke herinneringen. Waren het de zondebok thuis. Die zeggen, ik wil niks. Die komen na vijf jaar op bezoek. Zien een schilderijtje of een kast. En zeggen, dat had ik nou eigenlijk graag willen hebben. Dat had ik nou graag willen hebben. Wat doe je dan als zus? Loop je naar het schilderij en zeg, hier. Nee, dan zegt zo'n zus, ik ben er nu ergens. Jij wou toch hecht. niks? Je wou toch niks? Heel gevaarlijk. Zet iets apart denk, oh, wat zou... Hoe, hoe moet je dat dan doen? Nou, wat zou Jacqueline of Thomas graag wie, gehad wie hebben? Wie moet er dan wat apart zetten? Die broers en zusters. Dat je ziet, ik wil als je niks. Hoort, als je dat hoort? Ja. En dat is voor de mensen... Iemand schrijft zelfs in mijn boek... Ik wat dichterbij gelukkig was ik nooit. Toen ik toch de armband... Van mijn moeder kreeg. Ja, maar voor je het weet, als die ze dat mogen doen... heb je het pennenbakje en de bak waar ja. de, de afwasmiddelen in zaten. Oké, okay, maar dan hebben ze toch aan je gedacht. Nou ja. Nou, soms gaat het over zo? niks. Ja? Soms gaat het over een, een kleedje met brandgaten van een uh, opa. Erop Echt Ja. En, en, Loop maar en, over de Noordermarkt. Spreek maar met die uh, boedelopkopers. Dan hoor je dit soort verhalen. En nou. in de literatuur vind je dus ook veel, hè? Ja. Jan Wolkers, ook zo prachtig, hè? Nee, dat zei ik net. Er staan heel oh. veel uh, mooie ja. citaten. Uh, ja, dat, dat was... Ja, goh, ja moet ik moet het even opzoeken. Ik weet niet op welke pagina dat staat. Nou, dat citaat van Jan Wolkers. Ik heb het hier. Oh, nou, lees eens voor. Um, het, uh, nou, er, er brak een vendetta uit... tussen ja. de broers en zusters. Ja. En hij dacht ineens aan het uh, wasbord van zijn moeder... wat ja. in de schuur hing. Ja. En dan... Wil hij dat graag hebben? En dan zegt zijn broer, noem dat maar niets. Ja. Nou, alleen dat woordje, noem dat maar niets. En uh, ja, dat, dat, dat is, uh, is prachtig aanbeeld beschreven. Het aanbeeld der menselijke liefde noemt hij dat. En heen? hij het noemt het, ja, ja. het aanbeeld ja, oh, oh. der liefde. Ja. Ja. Goed. Daar de... gaat het boek eigenlijk over, ja. het aanbeeld van de liefde. Goed, aan het eind, ik zei het al, uh, aanbevelingen voor ouders en kinderen. Wat is eventjes nog 1, 2, 3 het belangrijkste? Nou, die, dat ze bij, als ze bij leven al gaan schenken, dat ze het op papier zetten. Ja. mooiste is als ze er reden bij zetten, ja. maar dat is al heel moeilijk voor ouders. Uh, dat ze niemand uitsluiten, geen onterving, geen afstraffing via het testament. Ja. En uh, dat je denkt aan kinderen van gescheiden ouders, alle generaties van die huwelijken, al die merken, zoals een notaris zei, al die merken kinderen hebben dezelfde rechten. Want anders heb je er nog tientallen jaren spijt van. En er zijn nog suikertantes natuurlijk. Die geven ook heel veel problemen in de familie. Ja, ik kan voor een andere keer over te spreken. Ja, ja. Hartelijk dank. U hoort de familietherapeut Elze Marie van den Erebeem... na aanleiding van het boek Wie krijgt de gouden armband van moeder. Uitgaven Bert Bakker. Informatie allemaal na te lezen bij ons op de site www.newshow.nl. Hartelijk dank. Mucha gasolina en el verano a de loxes 1107.7 Suelo que esto es barrio Firo Toma para que mi los motores. Yeah. En wat u hoorde was een stukje reggaeton. Muziek. Je deed net een dansje? Ja, ik deed even zo met mijn kont naar achteren, ja. want zo moet dat, als je een vrouw bent tenminste. Ah. Muziek die in vrijwel alle Latijnse-Amerikaanse landen razend populair is, maar die de Cubaanse regering wil verbieden, tenminste in openbare gelegenheden. Want er wordt op opgedanst. En dat verstoort de seksualiteit van Cubaanse vrouwen. Tenminste, dat is de officiële lezing. Maar die vrouwen dansen er dus wel uitbundig op, met hun billen naar achteren. En wij hebben hier te gast Reinhard van Gent, alias DJ Cuba, bij FunX Radio en MC Cuba bij reggaetonfeesten. Ja, toch wel zo'n twee per weekend hebben wij begrepen. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij maakt je zorgen geloof ik over die artiesten, want die ken je persoonlijk? Uh, ja, ik ben een aantal keer naar Cuba gegaan en, uh, en ken ook uh, reggaetongroepen vandaar. Ja. Het uh, begon met uh, dat er een hitje was op Van X Radio, waar ik dus werk. En ik dacht, nou ja, als ik toch naar Cuba ga, wil ik die jongens spreken. Ja. En dat zijn vrienden geworden, dus ik ben met ze mee gaan toeren en zo. En um, ja, het is daar ook gewoon heel groot. Het is eigenlijk uh, zoals uh, hiphop in de Verenigde Staten is. Zoals reggaeton eigenlijk in heel Latijns-Amerika. Uh, een een, een stroom die uh, gewoon uit de lagere klassen komt. Ja. En is opgekomen. En waar al heel veel protest uh, tegen gewe geweest Toch, is. Ja. Begrijp je die protesten? Um, ik, begrijp wel, ja, ik begrijp wel, ja. Nou, we eens eens wat, wat is de kern van die protesten? Nou, er wordt gezegd dat het seksistisch is. En dan denk ik, ja... Nou, ja, je nou, je het, het is wel fors. Ik bedoel, Mieke vertelt alleen dat ze de konden achter doet. Maar dan gaat natuurlijk ook zo'n jongeman eh, tegen die kont aanhangen. Nou ja, dus dat is het, het ding eigenlijk. En wanneer loopt dat eigenlijk af? De, dat oh, is, dat is ook, in alle, alle Britney Spears videoclips en zo gebeuren dat soort dingen En dan ook. zag ik ook nog op een foto de hand van die man dan ja, in dat maar, kruis grijen. Maar ze hebben, ze hebben nou net ook... weer de ergste, het ergst mogelijke natuurlijk weer ah, laten ja. zien. Dus okay. op een heleboel manieren kan je erop dansen en... Um, er zitten wel heel veel seksuele bewegingen in. En het gaat ook wel oh. heel vaak over seks. Ja. Maar Latijnse-Amerikaanse dames, ook in Nederland... zijn over het algemeen heel sterk. Het staat goed in hun schoenen. En kunnen dus ook gewoon nee zeggen als je te dichtbij komt. Of je danst met ze, in, op zo'n manier... maar met een armlengte ertussen. Maar van wie komen die protesten? Zijn, is dat van ouders of van wat? Feministen. Oh, feministen? Uh, ah. mens, mensen die wat ouder zijn... en die gewoon die nieuwe muziek niet helemaal begrijpen... Oh. Um, en op Cuba is het nu van iemand die de baas is... Op Cuba is het is heel raar geregeld, maar dat is natuurlijk daar... vanwege hoe die staat in elkaar zit. Je hebt, in elke stad heb je een soort van muziekhuis. En je hebt dus nooit een management als band. Je valt altijd onder zo'n muziekhuis. En er is dus een overkoepelend orgaan. En de baas daarvan heeft nu gezegd van... nou, misschien moeten we stoppen met de reggaetonmuziek. En dat betekent dus voor de jongens, daarom ben ik ook meteen gaan mailen... Um, dat betekent eigenlijk dat zij straks geen salaris meer hebben... Want het wordt allemaal gereguleerd. Het is ook wel grappig, die, die Maxima Alerta, die groep waar ik ben geweest... ik heb ook Cubanito geïnterviewd en zo, maar er zijn een heleboel grote groepen daar. Maar die verdienen helemaal niet zoveel. Dan kom je daar thuis en dan zit je echt in een soort van hutje... met uh, een stokje in het water, zodat je dat op kan warmen... en met een kopje over je heen kan gieten. En ze slapen in dezelfde kamer als de kinderen en zo. En dan komt een grote tourbus om hun naar een plek te brengen... waar honderdduizend man staat te wachten en ondertussen letterlijk. letterlijk en ze verdienen dus helemaal niks omdat het allemaal gereguleerd is en ze vallen dus allemaal onder staatsmonopolie ja maar goed, die, die reggaetonmuziek, feministen zeggen het is, het is seksistisch. Heeft dat ook te maken met de, de teksten? Ja, ontzettend. Want noem eens zo'n tekst. <laughs> nou ja, het, het liedje eten, dat, dat we net hoorden, dat is, dat is van Daddy Yankee. Het is een van de grootste reggaetonhits aller tijden. Ja. Daarom had ik die even uitgekozen. Ik geloof dat het jaar 2003 is. Mm -hmm. Dat is ook een nummer waarmee reggaeton wereldwijd is doorgebroken. Zo, is zo en... oud is het al? Ja, het is veel ouder. Okay. Reggaeton is eigenlijk uh, overgekomen met uh, Jamaicaanse werkers... die aan het Panama-kanaal hebben gewerkt. Mm. En die hadden dus Jamaicaanse muziek bij zich. En uh, toen hoorden de mensen uit Panama dat. In die tijd had je nog geen internet en zo. En toen was het van, ja, leuk, maar we verstaan het niet. Dus toen hebben ze diezelfde nummers overgemaakt... maar met een Spaanse tekst. Dus ook niet vertaald, maar gewoon van, we vinden die melodie leuk. En toen heet het uh, Reggae en Español, dus gewoon mm -hmm. spaanstalige reggae. En dat is weer overgevlogen naar Puerto Rico. En daar is het reggaeton geworden. En heeft het die term reggaeton gekregen. Waar komt reggaeton dan vandaan? Ja, dat weet ik ook wel. Maar eerlijk gezegd, ook de vraag: waar komt reggae vandaan? Want een echt reggae-ritme is het ook nog niet eens. Nee, dat is veel ouder. Want reggae is echt. En dit komt eigenlijk van de dembow beat. Dus je hebt dan. Dembow is een liedje van Shabba Ranks, jaren negentig. En dat is dus. Dat ritme. En dat moet je dus ook aanhouden met diezelfde drums en zo. Er wordt nu pas echt, dus, dus ik denk, sinds twee jaar of zo wordt er geëxperimenteerd. Daarvoor mocht je alleen dat ritme en aanhouden. En dan nu de teksten bij. Nou ja, dus, dus wat we net hoorden is dan... A je le gusta la gasolina? En dan zegt een meisje, Damme más gasolina. En dat betekent eigenlijk... Geef me meer benzine. Ja, dus... Uh, ik hou van ze, benzine, ze geef me meer benzine. benzine ja. leuk en geef me meer benzine. Toch ah, anders dan die winterbanden op de fiets. Dus ja, het, het maar is wat grunnig. Is dat? Ja. Want, want je kan het natuurlijk zitten, er zitten ladingen aan en zo. Maar dat is met heel veel, dat heb je in Salsa ook. En in Merengue ook. Dat is gewoon Zuid-Amerikaans om zulke teksten te maken. En dan zijn er ook wel hardere teksten. Maar, maar explicieter in elk genre, dan dat wordt het niet? Nou ja, je zegt het het nou, is wel explicieter, tuurlijk. Alleen het, het ding is: van, er wordt nu gekeken naar een genre alsof. Uh, alles, elk liedje vertegenwoordigend is voor dat genre. Maar als je nou rockmuziek luistert... ...dan is er ook een groot verschil tussen love rock en heavy metal. Dus, dus het, het is heel breed en je hebt alle soorten artiesten. Zuid-Amerika is een enorm continent. En ja, daar maken ze allemaal reggaeton op verschillende manieren. En de een die woont op straat en verkoopt drugs... ...en de ander is een miljonair en, en woont in een grote mansion... ...en het doet alleen maar leuke liedjes voor de dames... Die feesten hè, waar jij dan uh, draait... En of ceremoniemeester bent... leiden die toch wel eens tot gedoe? Nou, dat is ook een ding. Want ik sta op heel veel verschillende feesten eigenlijk. Um, vanavond weer op een housefeest. Op een housefeest maak ik wel eens mee... dat iemand een pilletje op heeft... of iemand heeft gesnoven. En... Wel eens een pilletje op nou, heeft. Ja, ik zie het natuurlijk niet altijd. Okay. Dus, maar dan zie je soms van het podium... dat er echt iemand ja. uh, moet worden weggedragen... Ja. of dat er echt iets aan de hand is. Uh, op een hiphopfeest zie ik wel eens een vechtpartijtje en wel eens een flink vechtpartijtje. Maar op een reggaetonfeest gebeurt reggaetonfeesten, <laughs> Eigenlijk niet. En ik weet ook waarom Ga je het dat... naar ze... benzine? Nou, het ding is dat er heel veel vrouwen zijn. En mannen gaan meestal met elkaar op de vuist als er minder vrouwen zijn. Want dan zijn ze aan het eind van het feest... zijn ze als een soort van aasgieren aan het zoeken naar wie er nog over is. En bij reggaetonmuziek, omdat het ook... Ja, ik vind het dus niet vrouwenonvriendelijk... want het is heel erg naar de vrouwen toe... Um, zijn er meestal meer vrouwen dan mannen. En is er dus minder aan de hand. Kijk. maar het is niet. Ja, ja nee, ik, ik begrijp het. Maar het is, zijn speciaal die vrouwen. Die dus we straks billen... de de ah, die willen graag de adres op te zetten. Ja, dat die, is die ook man, zo. Ja. Die mannen gaan nooit met de billen naar uh, de. De mannen die, hebben, die kunnen, als ze goed dansen, dan, dan hebben ze meer danspartners. Maar een man mag ook een beetje blijven stilstaan. en een beetje met zijn heupen meebewegen. terwijl het meisje al het werk doet. Ja. Dus um, een man heeft minder te doen. Die kan wat luier zijn. Maar goed, nu dat verbod, wat denk je? Zal het enige effect hebben? <laughs> nou ja, we hebben het wel eens een als beetje Als het er doorheen ons, hoor, komt, ja. want ja. het is volgens mij een wetsvoorstel nu. Ja. Um, dan denk ik wel, dat is het ding van Cuba. Dat is net als China. Als daar iets bepaald wordt, dan is dat gewoon zo. En dan hou je daar ja. ook gewoon aan. Cuba is een land waar als het volkslied uh, uh, het, uh, wordt gespeeld... dan staan alle auto's stil en doet iedereen zijn hand op het hart. Ja. Dus ze zijn daar ja. nog echt bang. Maar voor de dus, rest van Zuid-Amerika heeft het natuurlijk geen enkele uitwerking. Geen effect. Nee, nee. Daddy de, de, de, de Yankee, die je net hoorde, uh, wordt op een vermogen van 50 miljoen geschat. Dus... Die is daar helemaal niet meer mee bezig. Die heeft zijn eigen radiostation. Komt je dat soort jongens ook wel eens in Nederland op? Ja, dus, uh, zijn concert heb ik dit jaar nog gehost en eerder ook in Ahoy. Uh, dit jaar was hij in Decent. In dus reggaeton, dat, kan je, dat is in Nederland ook. Uh, ja, het is ook gewoon booming. booming. En al jaren, het is eigenlijk zelfs al over zijn piek heen. Oh. Uh, in, in, in, in, nu in Nederland, Nederland? bedoel ik. Want um, dus op een gegeven moment is er echt een hype geweest. En nu is het, is het allemaal Dutch house. Nu is iedereen met house bezig. Dus een beetje benzine spuit elf, geeft modder dan. Uh, ja, ja, Maar je hebt natuurlijk, je hebt altijd, en dat zijn er volgens mij ook steeds meer, altijd Latijns-Amerikaanse mensen, uh, de mensen die naar Salsa scholen gaan en zo. En de Caribische mensen in Nederland. En die willen allemaal graag dit soort muziek horen. Oké, okay, mooi verhaal. Dankjewel. Reinoud van Gent, alias DJ Cuba. En dat schrijf je dan Q streepje BAH van Fun X Radio. Hetgeen ging dus over reggaeton. Muziek die de Cubaanse regering wil verbieden. Maar uh, verder in de wereld uh, gaan ze er gewoon lekker mee door. Dankjewel. Meer info via nieuwshop.nl Onno Blom, vanavond gewoon niet zitten uh, een beetje muizen boven de boeken. Gewoon lekker mee naar de discotheek. Heb jij ook eens wat? Nou, Dat is goed, Peter. Doe jij dan de boeken? Oh. Dan, ja, ja. Gaan nu, uh, ja, dan gaan wij nu de Mercedes naar de dames toe. Ja, ja. Precies. Wat ik heb er gelezen de afgelopen de week. Je... Voor je laatste keer, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Um, ik heb een paar uh, boeken geselecteerd. die, uh, toeval of niet. te maken hebben met kijken, vooral. Uh, om te beginnen het boek van Joost Zwageman. Kennis is geluk. Nieuwe omzwerving in de kunst. Hij heeft dat als ondertitel. En dat zijn essays. waarin uh, het kijken. en het lezen uh, centraal staat. Die al in de volkskrant verschenen? En die zijn, zijn voor mij, een deel. of misschien allemaal wel in de volkskrant verschenen. Want ik kan me ook herinneren dat als die. Uh, dat ik wel vaak dacht, Goh, daar zou eens een leuk stuk over ja. moeten komen. En dan, dan deed Joost dat. En het, het, uh, het grappige, of het, het verrangen misschien wel... is dat een, een aantal weken geleden stond in de Volkskrant... ook een groot interview ja. met Zwagerman waarin die opmerkelijk openhartig was over, zijn, over de crisis waarin hij uh, verkeerde persoonlijk. Z zijn huwelijk is kennelijk op de klippen gelopen... en je zag een foto erbij staan waarin hij heel zielig in een soort keetje... in een boekje zat te bladeren als, als, als, als verlaten man in de midlifecrisis. Um, wat het mooie van dit boek is, is dat het schijnt... dat heeft hij tenminste zelf gezegd... Um, dat het schrijven van die stukken en ook een beetje de optredens bij de wereld rijdt door... waarin hij ook kunst bespreekt en laat zien... Uh, als het ware uh, ja, zijn, zijn, zijn levenslijn zijn geweest. De, de, de manier waarop hij zichzelf uh, uh, kon redden. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb ook zelf een, een diepe liefde voor, voor het lezen en voor het kijken naar kunst. En ik kan me voorstellen dat de blik die je op die dingen werkt, wat het nou boeken zijn of schilderijen, dat die ook iets leert over jezelf. En dat die je houvast bieden. En uh, ik vind Zwageman doet, dat, doet uh, uh, dat ook heel goed. Want het is helemaal niet zo makkelijk om bijvoorbeeld. Uh, een schilderij te beschrijven. Hoe doe je dat? Of hoe schrijf je over Van Gogh, zodat het nog een beetje fris... En hij kan gewoon echt heel nou, goed schrijven. Hè? Het is gewoon een, echt een hele goede... Uh, een hele, ja, ontzettend goede schrijver... die, die plezier heeft, die, die het geluk van de kunst proeft... en die uh, de vreugde van het formuleren ondergaat. En steeds meer de non-fictie uh, kant op gaat... En eerlijk gezegd vind ik zijn non-fictie in ieder geval tenminste net zo goed als de romans. Bij de romans steekt er wel eens een beetje het, het, het idee doorheen. En uh, ik, ik vind, hij is, hij is zo gulzig. Hij is ook zo ontzettend knap. He, hij zegt op een gegeven moment wel uh, dat, hij, uh, dat hij eigenlijk meer een liefhebber is dan een, dan een kenner. Maar dat is ten dele, lijkt me, dat uh, valse bescheidenheid. Ja, ja. Hij schrijft bijvoorbeeld... Ik beschik over onvoldoende kennis van zaken... om te kunnen voorspellen of het werk van de minimalistische kunstenaar Donald Judd... over zegt, 200 jaar nog zal worden gezien als belangwekkende kunst... die het waard is om bewaard en tentoongesteld te worden. Ik ben geen kunstkenner, maar een ongeneeslijke kunstliefhebber. En dat, dat zie je eraan af. En wat met daaraan opvalt, is dat hij aan de ene kant vind ik het ontzettend knap en eloquent en mooi geformuleerd. Maar het is ook wel, het heeft ook inderdaad iets van, wat zoals Pierre Jansen vroeger over kunst zag schrijven, dat ja. je het ook, je moet er soms ook een beetje om lachen, omdat de kunst zo ontzettend heilig ja. is. Ja, precies. Het is zo... Ja, bijna gereformeerd ja. en op de knieën ja, met, kan een, er zelf ook al om met een lode ernst. Ja, hij heeft, hij heeft wel... Uh, maar hij bijvoorbeeld, hè, er zit ook een soort een licht polemiekje in met Tomeze. De visie op de kunst en hoe je jezelf daarin verwerkt. En dan zegt hij toch, de zelfbevraging, het onderzoek, de twijfel, het tastende schrijven... is de vruchtbaarste verdediging van de romankunst. Ja, ik kan er niet helemaal mee oneens zijn. Ik heb de kunst ook enorm hoog. Uh, maar ik denk dan ook wel... kom op jongen, hè, de, de, het leven is er ook nog. En je, je kan er ook uh, uh, best om lachen. En het aardige is, er is afgelopen... Uh, uh, maand een boek verschenen van Nico Dijkshoorn. Ook van DWDD bekend. Ja. Uh, en die heeft uh, bij uh, de, de, de kunstwerken die in het Kruller müller Museum zich bevinden... Een, een, een, uh, een audiotour gemaakt. Want dat leek hem nou zo leuk. Als je naar schilderijen kijkt dan, en je ziet die mensen met zo'n telefoon aan hun oor... of een koptelefoon, uh, dat, je, dat je hun blik kan sturen. Hij stond dan naast een aantal mensen. Die keken allemaal tegelijk ineens naar de rechteronderhoek van zo'n schilderij. En, en uh, dat leek hem leuk. En het aardige van die... Uh, stukjes. Dat zijn allemaal hele kleine, korte. Stukjes. Die die, die die schrijft als een raket. Dat is werkelijk ongelooflijk. Die opbestelling en Alaminute gedichten en, en ook mini essaytjes Die zijn juist van de zeer ontheiligende soort. Ah, ja. En dat is het, als je dat leest na zo'n boek. van Wageman is dat wel buitengewoon grappig. Misschien mag ik er ja. eentje voorlezen. Die, dat is een klein tekstje dat hij heeft geschreven bij een uiltje. dat Pablo Picasso eigenlijk van rommel in elkaar heeft geknutseld. met spijkers en uh, uh, houtpulp. Maar dat is toch een heel teer en prachtig dingetje. En door al die stukken van Dijkshoorn heen... zie je ook dat hij oprecht die liefde heeft. Hij is ook eigenlijk soms heel melancholiek. Maar de, hij gebruikt ook altijd de humor. Dus bij dat uiltje van Picasso schrijft hij... Krijg nou het lazer. Dus ja, ik kan Nico niet zo heel goed. Maar het is, je moet hem eigenlijk horen. Hè? Dat ja. is natuurlijk wel... Wie heeft dit gemaakt? Piet wat ben je dan voor lul met vingers als je dus vanuit je eigen beleving... een uil met vleugelmoertjes in zijn kanes gaat maken? Nee, dan ben je lekker bezig als je een paar spijkers in zijn reet ramt. Ik moet hem niet tegenkomen, die kasso. Er klopt ook helemaal niks van. Dit is veel meer een snip of een Waalse kuif. Als je dit dus een uiltje noemt, dan ben je gewoon keihard de boel aan het besodemieteren. Razend ben ik, dat mag je best weten. En nu heb ik honger. <lacht> ja. Ik vind dat knap. Het is één voorbeeld. Hè? Hij ja. heeft een heleboel uh, toonsoorten. Uh, hij doet dat in kort bestek. En ik, ik, moest, daar, ik moest erom lachen en het, het raakte me ook. Dus uh, nou, twee boeken op, over hetzelfde op een hele andere manier interessant. Er is dus, uh, uh, onlangs ook een roman verschenen van uh, Christian Weitz. Euforie heet die roman. En die uh, gaat over een held uh, die een architect is. En de architect is natuurlijk ook iemand die om zich heen kijkt. En ook in dat boek speelt uh, de beeldende kunst, het kijken... de blik op de wereld, een ontzettend belangrijke rol. Die, die, de held van uh, de roman van Weids heet Johannes Vermeer. Uh, wellicht een nazaat van de beroemde schilder wordt het gezegd... en niet voor niks zie je het strijklicht vallen... en is het iemand uh, uh, ja, die, die dat heel goed kan... Uh, kijken naar de werkelijkheid. En ik, ik vind dat, uh, dat, dat nieuwe boek van Wijts is niet eens zo heel erg goed ontvangen. De afgelopen weken nogal wisselend. Maar ik vind het eigenlijk een heel goed boek. Ik lees hem ook ontzettend graag. Het is iemand die uh, goed schrijft, met, met humor schrijft en op een heel sprankelende manier weet het hoge en het lage in dat boek te verbinden. Dus je leest een, een lekker verhaal. Maar alle dingen die voorbij komen, alle kwesties, alle vragen... die de held in zijn hoofd te worden als het ware al aan mini-essaytjes onderworpen. En uh, daarin laat uh, Weids niet alleen zien dat hij eigenlijk veel geleerder is... dan je zo denkt als je door dat, als je lekker door dat boek laat meeslepen. Uh, maar daar krijg je dus ook een, ja, een, een andere afwijkende, frisse blik op, op de dingen door. En uh, Euphorie uh, uh, beschrijft, ja, de, de plot is van het boek is niet eens zo, zo heel sterk. Het lijkt ook eigenlijk niet te zijn waar het over gaat. Maar hij tovert je wel een wereld voor ogen... Uh, van een generatie waar inderdaad uh, sprake is van euforie. Dus, dus uh, uh, geluk wat, uh, wat op zijn laatste benen loopt. Een, een tijd die aan het voorbijgaan is. Die architect die, uh, komt in een prijsvraag terecht. Er is een bomaanslag geweest, Al-Qaeda. Leon de Winter heeft dat ook in, in zijn laatste roman gedaan... En uh, er moet een soort uh, monument worden ontworpen, een gebouw. En deze architect, die heel, heel, helemaal bestormend is... die uh, gaat daarvoor een plan maken, maar die raakt in de knel... Uh, met zijn geweten, met de manier waarop uh, bouwopdrachten en eigenlijk... De Grunberg, bedoel je? Nee. Hoe bedoel je, uh, Die heeft toch ook een boek, over. Ook een een boek over een oh, oh. oké, okay, okay, oh, yeah. start, het okay, Hart. Ja. Kennelijk zijn architecten helden deze, in deze tijd. Hey, uh, Weijs uh, we vergelijkt het ook met een, met een uomo Universale. Iemand ja. die eigenlijk van alles moet weten. Je moet natuurlijk weten van de mensen. Wat willen ze nou eigenlijk in een gebouw? Mm. Je moet weten, uh, hoe, hoe ziet iets eruit? Uh, hoe, hoe laat je iets werken? Je moet, je moet heel veel terreinen bestrijken. En daarom is dat boek ook zo dik. Mm. Het is 400 bladzijden lang. En dat is wel een beetje de kritiek geweest op dat boek. Dat het zo dat het zo vol is. Dat ja. het zo uh, veel van je vraagt. Maar ik vind dat eigenlijk wel mooi. Van, zeker van, van een jonge schrijver die je ook nog eens lekker leest... dat die ergens aan toekomt, dat hij een beeld geeft van de maatschappij. En uh, ja, wat voor mij persoonlijk ook nog heel erg aardig is... Uh, uh, de, de held, die Johannes Vermeer... Uh, dat is een idealist en dat ideaal dat sneuvelt. Hè? Zoals in elke grote roman gaat dat tragisch ten onder. Maar tegelijk is, het, is dat... Nastreven van dat idealisme heel mooi. En daarin toont die held zich iemand zoals Christian Wijt. Want hij is een gymnasiast. Je ziet steeds. Uh, ja, de weerklank van die oude spannende wereld. Hè. Dus je ziet Rome weer in Den Haag van nu. We, we, en speelt het nu? Het speelt nu. Het, op, ja. het speelt nu. Behalve dan dat er iets heeft plaatsgevonden wat niet ja. heeft plaatsgevonden. En heden en verleden slingeren zich om elkaar heen. De jeugd van deze held heeft zich afgespeeld op een gymnasium te leiden. Het stedelijk gymnasium. En oh. wat is nou zo leuk daarvan voor mij? Ja. Ik heb ook op die school gezeten en hij geeft daar een geweldig... Een leuk beeld van het winterkamp, van de Rome-reis... van allemaal docenten van mij die vroeger daarin voorkomen. En dan ah. zie je ook hoe goed hij dat kan doen. Wat Ik, ook wel een deel van de verklaring is... dat jij het nog mooier vindt dan dat, de meeste kritiek. Dat is waar. Aan de andere kant, als hij het niet zou kunnen... Ja. dan valt het extra op. He? Dan denk je van, ja, ja, ja, kom, weet je, zo makkelijk, flauwe grappen. Uh, maar dat is het niet. Ik vind dat hij het een uh, nou, um, um, uh, goed, prachtig boek. Dan Bernlef. ja. Het, het laatste boek waar ik het over wil hebben is um, uh, afgelopen week uh, verschenen. En dat is het nagelaten uh, manuscript van, uh, van Henk Bernleff... die uh, op 29 oktober op uh, 75-jarige leeftijd overleed. Uh, en het is een boek dat hij uh, uh, heeft afgemaakt en waarvan hij hoopte dat hij de publicatie nog zou meemaken. Maar uh, ja, de dood was hem te snel af. Tegelijk speelt die dood op een uh, licht ironische manier uh, een rol in dat manuscript. Wat gebeurt er? De held van het boek is een uh, schrijver die erg op uh, Bernlef lijkt. Dat is een truc die heel veel schrijvers toepassen. Maar Bernlef eigenlijk vrij weinig heeft gedaan tot nu toe. Um, maar die oude schrijver, 74 jaar, een schrijver van een heel groot oeuvre... die komt uh, bij zijn uitgever, net een nieuwe uitgever... die geheel door de uh, commercie uh, uh, vervuld is. En die vraagt aan die schrijver of hij zijn memoires wil schrijven. Denk er eens over na, zei Godfried de Groot. Dat is de nieuwe uitgever. Ik had niet gehoord wat hij tegen mij had gezegd. Waarover? Je uit autobiografie. Je bent nu 74. Ben je soms bang dat je binnenkort de pijp uitgaat. Dat natuurlijk niet, zei hij. En hij vreest vergenoegd in zijn handen. Maar nu is de tijd rijp. Je reputatie, de verkoop van je boeken, alles wijst in die richting. Godfried doelde op een apotheose, een daverend slotakkoord. Ik schudde mijn hoofd. Ik heb een geheugen als een zeef, zei ik. Nou ja, met die opmerking zijn we recht in het hart... Ja. van het belangrijkste thema van Bernlef. Hersenschimmen. Ja, ja. uh, Bernlef brengt zelfs de ironie op om te zeggen... dat hij, als hij zich dan heel schoorvoetend... en eigenlijk met veel tegenzin aan die memoires gaat zetten... Uh, joeg ik geen hersenschimmen na. <lacht> uh, het is duidelijk een knipoog naar zijn ja. eigen leven. Een balans, maar niet een balans uh, langs, uh, langs de rechte lijn. Dat zou je opnieuw van Bernlef ook niet verwachten. Die romans is eigenlijk vrij terloops. Het is haast een experiment. De schrijver verzet zich tegen het schrijven van een herinnering omdat hij juist bang is door het op te schrijven ze kwijt te raken. Het is zijn een soort anti-memoires. Hoe begint Bernlef eraan? Als een jazzpianist, hè? Jazz, de grote andere liefde van Bernlef... hij schrijft een essay over uh, uh, Modiano... en uh, legt uit waarom dat zo mooi is, in plaats van zijn eigen leven te beschrijven. Daarna beschrijft hij een aantal jeugdherinner uh, jeugdherinneringen, maar hij loopt erin vast... Hij gaat naar de kust, naar bergen, hij sluit zich op in een hotelkamer. En hij zit er eigenlijk alleen maar te mokken en zich te verzetten... tegen het feit um, dat hij moet schrijven. En juist dat levert dan weer hele mooie passages op. Het is uh, niet een slotakkoord zoals je dat misschien zou verwachten. Het is een daverend slotakkoord waarin alles is gezegd wordt. Of waarin, zoals die uitgever dan heel graag wil bijvoorbeeld alle ontmoetingen met de grote schrijvers... Die, uh, die die beroemde schrijver zelf heeft gehad... nog eens op een rijtje worden gezet. Nee, want daar zegt hij van... ja, die, stel, die ontmoetingen stelden niks voor, die zijn terloops. Dat, dat, dat is het niet. En dus het is iemand die op zoek is in zijn geheugen... en zich beseft dat als je ouder wordt... dat je geheugen ook mee verandert en dus anders wordt. En die uiteindelijk besluit om zijn memoires niet te schrijven... maar door dat niet te doen... Uh, en, en dat proces te volgen uh, lezen wij mee in het hoofd van Bernlef. En dan eindigt hij in de laatste Alinea... Um, bij het begin van zijn eigen schrijverschap, als het ware. Het is normaal niet uh, echt gepast om de laatste Alinea van een boek voor te lezen. Uh, maar ik denk dat het de, dat de plot niet is waar het hier om gaat. Dus dat zal mij worden vergeven. Um, en dan schrijft Bernlef... De woorden als nieuw. Ze stralen en wachten op mij... Ik begin te schrijven. Mijn eerste verhaal. Het is de winter van 1958. Het is zover. Het is tijd. Een vlakte voor en achter een. Ik glimlach. En buiten valt de sneeuw. Dwarrelt neer in vlokken. Die door de wind in wilde warreling tegen elkaar in worden geblazen. Ik vind dat een heel mooi en passend slotakkoord van een zeer bijzonder œuvre. Misschien is er nog meer, hè? Het zou kunnen dat er nog meer is, maar dit is wel wat hij... Uh, zeker ook met het oog op uh, zijn naderende dood uh, heeft voltooid. Ja. Het is mooi dat het er nu al is. Maar je titel ook, Onbewaard, Onbewaard Ogenblik. Ogenblik ja. Goed, als u dan nog even na wilt lezen, die titels die Onno Blom heeft besproken... dan kunt u terecht op teletekstpagina 260 en natuurlijk op onze website nieuwsjob.nl. Dankjewel je Onno. Graag gedaan.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 Ja, dit is een prachtig nummer van de Rory Black uh, Love Whiskey. Maar we gaan hem toch niet helemaal laten horen, want we gaan namelijk uh, nog even naar de film. Precies. Anna Karenina, de beroemde roman van de Russische schrijver Leo Tolstoy, is opnieuw verfilmd en nu door de Britse regisseur Joe Wright. Wright waagde zich al eerder aan de verfilming van allerlei literaire meesterwerken. Hij maakte onder andere Pride and Prejudice van Jane Austen en het toon natuurlijk van Ian McEwen. Steeds weer met Kira Knightley in de hoofdrollen. Ook Anna Karenina mag zij dus voor haar rekening nemen. En hoe Wright het boek van Tolstoy heeft vormgegeven welke accent die, die heeft gegeven... in de verhouding tussen Anna, haar man Kerenin en haar minna Ronski heeft gelegd. Gaan we bespreken met NRC-journaliste Joyce Roodnat. Goedemorgen. Goedemorgen. Je eigen krant, uh, dat was jij trouwens niet... Nee. maar uh, iemand anders die de film recenseerde... Dat was film van Zwol, ja. Oké, okay, die gaf de film vijf sterren terecht. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Okay. Ik uh, vind het een prachtige film. Want? Um, uh, nou, dit, ik, ik las een jaar geleden dat deze film gemaakt zou worden... en um, toen las ik ook de, dat wie erin meespeelde... en uh, dat was dus Keira Knightley die altijd ja. uh, in, in Joe Wright's films speelt. Dat verbaasde me niet. Ja. En ik zag Jude Law speelt erin mee. Ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk Vronsky, want altijd is de, de mooie man van dienst is altijd Vronsky. Vronsky is de minnaar. Is de minnaar ja, van Anna. Van, en uh, dus Sean Connery heeft hem al ges gespeeld. En, en Christopher Reeves, de, de Superman-man. Uh, okay. Dus ik dacht, nou, dat, ik nam het meteen aan. En toen later las ik er meer over en toen bleek dat uh, Jude Law, dus de mooie man van dienst, haar echtgenoot speelt. Ja, maar hij is te oud voor Vronsky. Dat denk ik niet. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, dat maakt in film maakt natuurlijk geen donder uit. Dat is het fijne van film, dat je, hoe oud je bent. Kier, Knightley zou in principe ook te oud zijn voor Anna Karenina. En daar heeft niemand het over. Dat nee. doet er ook niet toe. Maar Vronsky is, is, speelt, uh, dat moet ik steeds opzoeken... omdat ik steeds zijn naam ook vergeet. Aaron, nog iets. Um, Met zo'n vlasnorretje. Uh, ja. Ja. Het, maar echt een melkmuil van niks. Ja, dus ja. je denkt, waar valt ze nou op? Ja. Wat is dit? Maar en, begreep je dat toch ja, wel? Ja, begrijp je die ik wel. Omdat het, dat vond, het is trouwens niet heel erg de film van die Joe Wright, maar van Tom Stoppard. Die heeft het scenario geschreven en dat is een toneelschrijver. En dat zie je ook goed. Die kan heel goed zo'n veel te dikke roman om te verfilmen uit benen tot één lijn je kunt dat hele boek nooit verfilmen. Nee. Dat is, je moet altijd kiezen. En hij heeft dus gekozen voor de lijn van Anna en haar echtgenoot. En dat, dat... in eigenlijk in op het, theater. het toneel. Op het toneel, Precies. nou in het theater. Je, je, je bent in een theater. En als je dat vertelt aan, aan mensen die zeggen dat kan toch niet. Ja, maar nee. dat kan dus wel. Je bent in het theater. De gewone mensen staan in de coulissen. Zoals gewone mensen, zeker in de 19e eeuwse Rusland, in de coulissen stonden. Dus die moeten wachten tot ze geroepen worden. Of die bedienen de techniek. He, zoals in een huishouden ook de de, de, de techniek van het huishouden bedient. En noem maar op. En uh, op het toneel en in de zaal speelt zich het leven af van de adel. Maar natuurlijk, af en toe rennen de renpaarden over het, uh, het podium. En dat is geheel en al geloofwaardig. Ik vind dat niet eens gek op dat moment, alleen maar mooi. Maar dan gaan de achterdoek uh, open en dan kom je wel in het veld of in de stad. Of bij, op het Latteland. station, noem maar op. Ja. Dus het is niet helemaal... Alleen maar in het theater, maar het leven is theater. En, daar, en dan snap je deze Anna. Want ik denk dat elke film zijn eigen Anna heeft. Maar deze Anna gaat naar haar broer... die moeilijkheden heeft met zijn vrouw. Daarom komt ze in Moskou. Uh, omdat hij overspel pleegt. En ze, ze zus dat, uh, die, die toestand, dat overspel. En die vrouw die wil, weer, die wil niet bij haar man, dus Anna's broer, weg. Vervolgens pleegt ze zelf overspel. Dus je zou denken, nou dat kan daar, als je... Het, ze heeft net dat van haar broer geregeld, uh, niemand heeft het erover... En maar zij houdt zich niet aan haar rol, we zijn in het theater... dus iedereen heeft een rol. Haar rol is, uh, je mag weliswaar vreemd gaan, maar je mag dat niet gaan... Uitdragen. Je mag niet zeggen, maar ik houd echt van deze man. En ik wil echt met deze jonge man verder. Dat mag niet. Oh ja. En dat vind ik prachtig van Tom Stoppert. Neem aan dat hij dat verzonnen heeft. Bedacht. Maar je zei net, ik begrijp het nu wel. Nu ik die Vronsky heb oh ja, gezien met we... zijn ja, Oh Ja, ik ben Nog... zo vol van deze ben film. Gegeven... Dat ik meteen op een ben zijspoor. Een... Nee, maar je begrijpt toch ziet wel ze op de dansvloer. En het is... Uh, uh, uh, dat, uh, je hebt net gezien dat, uh, dat ze aan haar man Karenin denkt. Dus de prachtige Jude Law. Ze heeft thuis wat ze waarvan je denkt, je hoeft niet verder. Het is, daar is Jude Law. Wat, wat wil je verder nog? Want meestal is Karen in die verfilmingen... een beetje narisch, ik runeur, oude man. Maar deze niet. Deze is veertig. Hij ziet er ook goed uit. denkt, doe zijn haar even anders en je ziet het. Maar, uh, maar uh, uh, op, het heeft ja. ook wel iets... Uh, maar maar hij, ze is op de dansvloer... en ze, uh, ze ziet die jonge officier met die slaapkameroog oog, uh, Wronsky. Mm -hmm. En ze beseft wordt je te verstaan gegeven dat haar leven met Karenin zal er altijd hetzelfde uitzien. Ze is nog jong, maar ze heeft het gehad. Ze, ze is rijk. Ze, ze heeft alles wat ze wil. Maar ze kan haar leven tot haar dood uittekenen. En dan komt dan die officier en ik denk dat ze daarvoor valt. Ik kan een ja. andere wending aan mijn leven geven. Maar dan valt ze dus uit haar rol. En dat komt haar duur te staan. In het theater mag je niet, moet je wel luisteren naar de souffleur. Even over de andere Anna Karenina's. Er zat nog een een gat tussen die verfilmingen. Greta Garbo, 35, Vivian Lee, 1948. Als je hem daar mee vergelijkt. Maar we hadden in 97 ook nog Sophie Marceau. Okay. Toen was, uh, dat was met Sean Bean, wat ook een prachtige Vronsky was. Okay. En Alfred Molina als Karenin. Dat is, was weer een neurige man. Wat, wat was de vraag? Nou, dat je, ik dacht, het is uh, uh, misschien aardig om hem um, te vergelijken... met Garbo, Garbo. met de oer, aan Karenina. Ja, ja, dat is de oer. En die had hem al gespeeld in 27, in een zwijgende film. En uh, in 35 dus, in een sprekende film. Greta Garbo is het romantisch ideaal. Een vrouw die helemaal haar gevoel achterna gaat. Dat gaat verder dan verliefdheid in die film. Ze wil... Ze, wil, ze, ze is eigenlijk verliefd op zichzelf. Daar komt het op neer. En, uh, en, dat, dat, en hij eindigt dan bij de trein waar ze dan mm -hmm. onder stapt. Zoals alle, alle, alle ka Anna Karenina's eindigen onder de trein. Maar behalve deze. Daarom vind ik, dat vind ik ook zo leuk. Want het boek eindigt ook helemaal niet met die trein. Dus uh, Greta Garbo was de ademloze ja. uh, buiten adem, moet ik zeggen, Anna Karenina. Vivian Lee vind ik eigenlijk de mooiste van hun tweeën. Dit zijn de oer-Anna's. Ja, ja. Vivian Lee maakt sterk de indruk dat ze mishandeld wordt. Dat, al is het maar op zijn minst geestelijk, kunnen we zeggen die heeft Ralph Richardson tegenover zich... wat een geweldige Britse acteur was... maar wel een soort eng beest. Ja. <laughs> dus dat, dat is een hele andere benadering van Anna Karenina. Dat, dat, dat kan je ook doen. Ja, dat is het mooie van zo'n roman. En, en nu in die nieuwe voeren. versie... krijg je toch ook een licht hysterisch beeld van uh, Ja, nou ja, ik vind deze Anna zo leuk... omdat ik heb het boek nou, vele, maar ik heb twee keer helemaal gelezen... En, en af en toe lees ik er eens in... omdat het zo mooi is en zo... Ja, ook, ook de, de stukken... die niet over Anna gaan. Dit is de Anna uh, die ik heel erg vrouwelijk vind... omdat ze heel goed is in het zichzelf vernederen. Dat kunnen vrouwen heel goed. Daar zijn ze meesters in. Daar kunnen ze ook macht mee uitoefenen. En dat doet zij. Ze, ze, op een gegeven moment loopt ze ook in de ondergoed. En ja. in die ja. tijd was haar ondergoed die hoepel van de Alleen die hoepel, hoepel, ja. Dat ziet er echt niet uit. Maar ze doet het wel. En ze nou, doet, Kira hou je me dan kan nog? het Hou je nou hoor. nog van me? Je, hey. uh, Kijk uh, eens, ja. hou je me nog... Oh, je vindt me niet leuk zo? Nou, dan hou je niet van me. Weet je, in het boek wordt ze, laat, wordt ze dik. Dat, dat is een variatie erop. Oh, maar... Ja. Ik vind, daarom vind ik deze Anna heel leuk. En is ook, Kira Knightley is niet een werkelijk beeldige vrouw. Ze heeft een grote kaak. Een beetje boer ziet ze eruit. En dat vind ik dus in dit geval heel leuk. Kloppen. Ja. Het is, um de, de, Tolstoy is na het voltooien van Anna Karenina. Uh, ja, teruggekeerd tot het christendom. Hè. Heeft ja, dat er en, nog nou, iets mee is, te maken? Hè? Je ziet met. Met, wat heeft met Anna? Nou ja, in nee, er een, soort moral, gaat, een soort moralisme in, in, in, ja, maar in, maar dat in het, het boek Dat ligt niet zitten. in Anna, maar in het uh, de, de, de, de spiegelverhaal van haar en Vronsky. Dus haar overspel is het gelukkige haar eigen huwelijk. Nee, niet met Vronsky. Anna en haar man die hebben dus een slecht huwelijk. En daar tegenover staat het huwelijk in het boek van uh, Levin... En uh, dat is een, een soort herenboer, ook uh, niet echt van adel, maar wel hoge kringen. En die vindt het geluk in het boerenbestaan. Ja. Uh, hij gaat ook de boeren redden, maar dat willen ze helemaal niet, uh, de horigen. Maar uh, die gaat ook helemaal in de christelijkheid. En dat is schijnt Tolstoy, daar schijnt hij zichzelf uh, geschetst te hebben. Ja. Maar Anna kan natuurlijk nooit overleven, want dat vind ik het mooie van deze verfilming. Ze is uit haar rol gevallen ja. en daar kun je nooit meer terug. Kortom, puur genieten. Ja, ik heb erg genoten. Maar ook ja. van dat theatergedoe. Uh, ja. dat, dat nou, is het is een briljante bevormen. vondst. Absoluut. En, het, en het einde. Die 60 pagina's na Anna mm. zijn ook min of meer verfilmd. Okay. Dat is mooi. Het leven heeft zin. Daar gaat het over. U hoorde... NAC-journaliste Jozef Het ging dus over de verfilming van Tolstois Anna Karenina... die deze week in première gaat meer info www.newshow.nl. Zometeen kamerbreed met daarin onder andere Hans Bekman en Rut Peethoom. En Annemarie Joritsma, tot ziens. Nieuwe antistollingsmiddelen worden sinds een week vergoed. Ik vind die geneesmiddelen echt een verrijking van het arsenaal. Niet alle patiënten zijn er blij mee. Nauwelijks nadat ik de tweede pil s'avonds genomen had...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 Als je nu overstapt op vegapodus.nl. Dit is Radio 1.